Goedenavond, ik ben Eva Floon. President Zelensky is blij dat Frankrijk, Engeland, Spanje en België... troepen hebben beloofd aan Oekraïne als er een bestand komt. Die moeten het land beschermen tegen eventuele nieuwe aanvallen van Rusland. Nederland doet voorlopig nog geen toezeggingen. De twee Nederlandse wintersporters zijn zwaar gewond geraakt... na valpartijen op de skipistes in Oostenrijk. In Tirol raakte een man buiten bewustzijn... en verderop ging een snowboarder hard onderuit na een mislukte sprong. Ze zijn allebei met helikopters naar het ziekenhuis gebracht. Ja, morgenochtend geldt vanwege het winterweer in bijna het hele land code oranje... omdat het glad is en hard gaat waaien. En dat kan echt voor zeer gevaarlijke rijomstandigheden zorgen. Dus daarom de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken als het kan. Ja, dat zegt Rijkswaterstaat bij de NOS. Ook op Schiphol houden de problemen aan. Er zijn daarom al zeker 800 vluchten geannuleerd. En dan kijken we nog even naar de formatie. Informateur Ledger, die gaat morgen eerst praten met VVD-leider Jesselgus... via een videoverbinding, want ze zit nog vast op haar vakantieadres... Daarna voegen ook D66-leider Jette en CDA-leider Bontebal zich bij het gesprek. Tot nu toe willen ze allemaal nog weinig loslaten over hoe het ervoor staat. Nou, dan dat lang verwachte weer nog. Het gaat vannacht weer sneeuwen en vriezen. En morgenochtend gaat het daarnaast dus ook nog hard waaien. En is het tussen de min 2 en 0 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Het is weer hamster, bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus. Ah, snoep, groenten, tomaat, 500 gram, tweede gratis. Bolein. Alle Milner in plakken 150 gram, tweede gratis. Lekker hoor. Alle BCL bak- en braadproducten en kuipen, ook tweede gratis. Zoé. Hey. En alle Perla-snelfiltermaling, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes, Hamster!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 met zo meteen de quiz over vandaag met kans op 100 euro en ook Olivia Dean onderweg naar Ed Sheeran. Radio play Come ah. De kleur, van die iconische zwembroek van Dries Roelvenk. Geel! Ja! Jos en Dylan presenteren ja, de quiz over vandaag. Ja, heel erg goed. Isabella, je hebt je daarmee gekwalificeerd voor de quiz over vandaag. Het is een doodsimpele quiz in 90 seconden. Aan jou de taak om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden over de dag die vandaag was. Belangrijke regel is, uh, je mag niet passen. Dus als je het uh, niet weet, dan moet je een paswoord roepen. Heb je ook zo'n paswoord in je hoofd toevallig? Ja, ja, appel. Appel, appel. Oké, okay, oh, okay, wij we, we schrijven we mee. Lekker, kort. Nou Ja, uh, heel goed. Dan uh, kijken we even in het klassement. Daar staat op dit moment bovenaan uh, onze kandidaat van gisteren, Sophie. Zij had er acht. Goed. Ja. Kun je wel overheen, statistisch. Is te, zien. Doen. Is uh, te doen. Is te doen. Ja, je, ik ga hem met doen. Ben je een beetje wijs? Heb je een beetje, een beetje gekeken naar het nieuws vandaag? Ja, jawel. Ik oh. weet net een beetje wat aan de hand is. Oké, okay, nou, dat is perfect. Als jij zegt go, Isabella, dan gaan we. Ja, go. Dance Festival The Warland krijgt een editie in Thailand. Noem een dance-DJ. Arme van Buren. Emily in Paris krijgt een zesde seizoen. Van welk land is Parijs de hoofdstad? Frankrijk. Vandaag zijn de nieuwe kandidaten van het perfecte plaatje op reis bekendgemaakt. Wie presenteert dit programma? Tel De kandidaat van vandaag heet Isabella. Hoeveel A's heeft Isabella in haar naam? Twee. Vanaf morgen geldt bijna overal code oranje wegen sneeuwval. Welke kleur moet je mengen met geel om oranje te krijgen? Rood. Het aantal bioscoopbezoeken is het afgelopen jaar wederom gedaald. Noem een bioscoopketen. Partij. Er worden zo'n 600 vluchten geschrapt door het slechte weer. Wat is het grootste vliegveld van Nederland? Kale Astripol. Dylan Jetselges was vandaag niet fysiek aanwezig in de Tweede Kamer... door de sneeuwval. Van welke partij is zij de lijsttrekker? VVD. Erik ten Hag is vanaf volgend seizoen technisch directeur van FC Twente. In welke provincie ligt deze voetbalclub? Overijssel. Kalidaat Isabella heeft een paswoord bedacht. Wat is dat paswoord? De vrienden van Amstel Live die treffen voorbereidingen vanwege code oranje. Waar kan je tickets winnen voor de vrienden van Amstel Live? 538. Als je sneeuw op je autodak laat liggen tijdens het rijden, is dus je een boete van 490 euro. Waar of niet waar? Waar. Dark Bowser, de baas van Nintendo, die gaat met pensioen. Welk karakter bij de Rode Pet vecht tegen Bowser? Mario. Ook morgen is er een speciale winterdienstregeling bij de NS. Waarvoor staat de afkorting NS? Als je Nederlandse spoorweg. roept een hoop babyvoeding terug op een ziekmakende bacterie. Welke vloeistof drinken veel baby's? Melk. Oh, dit was echt een ma Dit was een masterclass. Wat is het? Ja, wat, nou, wat mensen, goed. mensen, mensen, let hem op, want zo ja, moet hij. Ja, daar kunnen we er niet meer over heen. Nee, nee, nou, dat denk ja, ik inderdaad. Ik denk dat we de 100 al aan je over kunnen maken... maar laten we het voor de zin nog eventjes spelen tot en met donderdag. Ja, op dit moment bovenaan, Sophie zat er acht goed... maar Eva, hoeveel had Isabella er goed? Eva heeft even niet opgelet, maar we kunnen heel eventjes naar... Uh... Eva heeft wel opgelet, weet oh, ik had Eva's microfoon stond oh, niet oh, aan. Oh, sorry. Uh, uh, jij had er 15 goed. Oh, en en Isabella, je hoort donderdag yeah. of je de weekwinnaar bent. Een prijzenpakketje heb je sowieso. Heel welkom bij je. Silent Night Changing. Yeah sometimes Ik denk dat er een, te, te ja, dat ja, ja. funny, No. Dat ik dan Ja, dat weet <h accidents> ik Dat he. moeten we maar eventjes aan het lopen, ah, da, da, da, da, Dat is het. is goed dat we radio maken, want op medaals is ook niet. <laughs> uh, Jur van het Haha. <hums> Every second let you in 538, de avondshow, Zometeen gaan we naar Eva met het nieuws, wat heb je? Nou, het antwoord op de vraag, spreken dronken mensen echt altijd de waarheid? Oh, joh. Begin de dag met een lach, met de 538 ochtendshow. Morgen om kwart voor tien, de mop van Ari uit Amsterdam. We zijn een kerel helemaal gek voor die Titanic. Nou, Blijk, dus is er een replica gemaakt. Dus hier gaat hij, die Titanic gaat, hij ook. ik denk, nou, helemaal fantastisch. Komt die overnaam toe, hij zegt, kennen wat inschenken voor hun nou, doe maar een whiskietje. Hij zullen wil dit met water en ijs, ja? Maar niet zoveel als de vorige keer. 5, 3, de 538-ochtend show is er morgenochtend weer. Bij Radio 538. <lacht> of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm?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 An end of the world. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws. over ontdekkingen in de psychologie. Ja, zeggen dronken mensen nou echt altijd de waarheid? Uh, bij Quest hebben ze dat voorgelegd aan hoogleraar Erik Scherder. Die zegt: nou, er zit wel wat in. want na 1 à 2 glazen alcohol. verlies je al de eerste remmingen. En dat zou komen doordat de frontale hersenkwabben. Uh, deels worden uitgeschakeld door de alcohol. En dan verhoogt het ook nog de aanmaak van dopamine. En daardoor word je uh, uh, impulsiever en voel je je beter. Nou, tel uit je winst. Dan flap je dingen er makkelijker uit. Maar er is nooit echt bewezen dat je er ook eerlijker van wordt. Er is zelfs een experiment gedaan waaruit bleek... dat mensen juist vaker logen met de drank op. Ja, je gaat dingen wel een beetje overdrijven, denk ik. Maar je, zijn jullie uitflappers? Uh... Ja, heb, ja, jij het trouwens, echt, waarom vraag ik Ja, het? ik heb oh. echt zware, Henk, zei je die, die dag erna. Want dan denk ik, ja. Ik heb weer zitten kleppen. Ik heb weer alles tegen iedereen verteld. Echt alles. Maar jij gaat ook, ik, zie, ik zie jou ook voor me. Dan staan we in de club. Dan zijn we met z'n allen. En dan sta jij ook echt verlegen om een praatje. <lacht> <lacht> en, en, en, en een kleine toenadering is genoeg om de hele, de hele slot open te gooien. Nou, maar ja, maar altijd, je hebt altijd lieve verhalen. En heel eerlijk gezegd, ik ben het de volgende dag allemaal vergeten. Dus ja. je hoeft je niet bang en te En Ik vind het heel vervelend. Ik weet het van mezelf. En dat moet ik ook allemaal niet doen. Maar ja, het gebeurt wel. En ik denk wel dat het... Zeg maar het is niet dat ik dan ga liegen. Dus ja, ik, ik denk wel dat ik er eerlijk van word. Ik, ik moet er gewoon alleen wel nog een beetje rem op zetten jij gaat, nog, jij gaat nog de bingo aan, je portier, aan de portier geven. Dat, is ja. echt, dat maakt weet het, je, het wel helemaal je niet uit. Maar gewoon. Nee, maar dat kan je ook maar hebben, weet je. wat kan je ja. maar hebben liggen. Voor het geval dat ik zelf te veel gezopen heb om me te kunnen pinnen... Ja. dan kan jij het voor me doen. Ja. Ja. Maar hoe ben jij dan? Ja, ik ben ook... ook. Ja, ik zit even te graven. Ik heb jij e... hebt mij ja, maar... nog nooit een geimpje nou, nee ik, ik, denk denk dat, ik denk dat wij hadden het meevallen. We hadden het, meevald, we hadden ik... het uh, niet heel lang geleden nog... over van die mensen... die dan zeg maar heel erg stil zijn. En uh, hè, dat ze dan een borrel opdrinken. Uh, op ja. En dat ze dan daarna ineens wel gewoon ineens kunnen praten. Vele zinnen. Dat vind ik zo vervelend. Ja, dat is ook wel vervelend. Alleen jij bent eigenlijk andersom, denk ik. Want er is, zo, er is een punt... zeg maar als jij lekker aan het borrelen bent... eerst praatjes. Die heb je normaal ook. Ja. Maar als je zeg maar net... Wat meer borreltjes op, dan word jij best wel een stille jongen. Ja, dan ga je alleen maar met je heupen praten, ja. dan lekker dansen. Ben ik ben ik wel, ben ik wel lekker van de dans. Uh, ja, ja dan dan is ik ben het. met de experimentele dans ben ik dan. Ja, ja. ja. ja, ja zo, dan Ga ik als een soort zwaan ga ik door de, de club. Ja. Goed. Muziek. Uh, ook leuk. Ik ben heel benieuwd nou, wat je gaat draaien. Oh, oh, oh dit is leuk. leuk. Lang, lang niet gehoord. Forget, okay, okay. Faith is in our hands, castles made of sand.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 Naïef en ook nog steeds een beetje verliefd Ik word manis depressief Oh man, ik krijg hoofdpijn van die griet De graf. Wat nee graf zeg zeggen je nou? wat het zeg maar nou? dit is dit is toch, dit is toch ja, sorry jongens echt, ik, nee, de, de eerste radioregel is je mag nooit je, de muziek afzeiken die je draait nee ik draai en heel je, veel dus mensen heel en heel leuk. veel mensen vinden het hartstikke mooi is ook mooi maar de, de, draai dan gewoon uh, I Wanna Dance with Somebody van Whitney Houston zelf de, een van de beste popplaten ooit gemaakt het man is toch hartstikke leuk als er nee, als er even echt, uh, een remake komt Nee, dat vind ik echt, ik vind, het echt, ik vind, het echt ik vind het echt schandalig. Hm. Dat, dat doe je toch niet wie heeft die toestemming voor gegeven? Whitney zelf niet, toch? Maar zeg maar, begrijp jij? Go Gordon heeft dat uh, beheerd voor haar. <laughs> ja, die, oh ja <laughs> die ging op een gegeven moment haar, uh, haar graf opknappen. Ja, nee, dat wilde die. Maar dat, oh ja, toen zei nou, dat van de familie, familie, familie nee, bedankt. bedankt. Hoi oh, ja, ja. trouwens, jongens. Hi. Hallo. Hi. Hi. Hey ja, het is Floris. Ja, wat, wat vind je van uh, I Wanna Dance With Somebody? Van Caleb Scott en uh, Whitney Houston? Vind ik superplaat. Ja, fantastisch. Oh. Nee, maar het, ja. Toch in een nieuw jasje. Ja, maar dat is toch lekker. naar een nieuwe generatie door. we het, is, jullie jullie het eh, allemaal kennen op deze manier. Het, is het gebeurt een... zelf dat als er iets geremaked wordt... dat het er echt beter van wordt, toch? Nee, dat is zo. Maar het nee, is wel nee, maar... een beetje de gevoelige versie dat ervan is... geworden, toch? De verandering ja, alles... van spijs doet eten. Dus uh, ja, lekker eten deze platen. Ja. is gewoon heerlijk. Ja, maar, ja, maar, ik denk, ik en het nieuwe echt... men mensen leren nu weer de muziek van Whitney kennen. Ja, dat, dat is ook wel weer zo, weer zo, he? He? ook wel weer zo. Daar hebben jullie wel hartstikke gelijk in. En het is ja, ook gewoon raar. Kijk, wij draaien het als avondshow. Tenminste, ik vind het een leuk liedje. het is dus ook een hit, hè? En dan hoor je uit die de radio, hoor je dan iemand klagen over de muziek die zojuist gedraaid is. Het is toch alsof, alsof nee. Campina ineens op het pak zegt deze melk is niet, niet te, te zuipen. zuipen. Nee, <lacht> nee, ja, maar, nee het is, dan maar kijk, 538, we draaien de hits. En het is nou eenmaal een hele grote hit. Maar ja, ja. daar mag je dus ook uh, een keertje van zeggen van nou, ja, deze hit hoeft van mij niet zo nee, nodig. Dat nee, niet. Ja. goed dat jij daar een faust in maakt, Ja, we, we ja, komen ook over onszelf heen, zeggen nee, we dan. Ook weer zo. En we doen het voor de luisteraars. En ja. de luisteraars vinden dat ja. leuk. Ja. Toe, is het Heel raar beeld Dylan die over zichzelf... Ja. Of, uh. Uh, zo meteen, uh. na 12 op de radio, niemand minder dan... Floris Moneda. Ja. Wow. Zo waar. Hij is het, echt. Hij doet. Uh, als je niet van vodka houdt, je hoeft het niet op te drinken. Je kunt er heel iets anders mee doen. En oh, ja? ik vertel je zo wat.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 Stop wishing, start met beleggen. Met tijdelijk je eerste transactiekosten tot 100 euro vergoed. Giro. everyone is an investor, baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Actievoorwaarden op Giro.nl. Oké okay team, nog even snel voor de kwartaalciders. Oh, sorry, ik moet er vandoor. Zo, hoe was jullie dag? Het avondeten, dat is de belangrijkste meeting van de dag. En met HelloFresh heb je hem altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar